Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel rommel, dronken mensen of iemand die compleet de weg kwijt is. Bewoners van het centrum in Rotterdam zijn er helemaal klaar mee. Steeds meer verslaafden zorgen voor overlast in het gebied. Niet alleen s'nachts, maar ook op klaarlichte dag. Deze man zorgt voor de buurttuin en het is iedere keer raak. Alcoholisme, spuiten. Maar wat je ten gevolge hebt, dat het gewoon een troep werd, een rotzootje werd... Er wordt hierin gescheten, er wordt hierin gezeken van alles en nog wat. De gemeente is druk bezig met cameratoezicht en probeert dakloze arbeidsmigranten in een speciaal programma te krijgen. De problemen op de woningmarkt worden groter gemaakt door de plannen van de politiek. Daarvoor waarschuwen vier experts in het AD van morgen. Ze zeggen dat de woonplannen van de VVD om starters aan extra geld te helpen de prijzen alleen maar verder opdrijven. En linkse partijen willen dan weer veel te veel regels vastleggen over prijzen en sociale woningbouw. Het belangrijkste advies van de woonexperts is er eentje die mensen die al een koophuis hebben niet zo leuk vinden: schaf de hypotheekrenteaftrek af. Als dat stapje voor stapje wordt gedaan de komende 15 jaar, levert dat de overheid 6 miljard op. Dat geld kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om nieuwe huizen en appartementen te bouwen. Als je binnenkort naar de Italiaanse Dolomieten gaat voor een wandelvakantie, pas dan op waar je loopt. De laatste dagen zijn daar grote rotsblokken naar beneden gestort, doordat de eeuwige sneeuw aan het smelten is. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Daarom zijn sommige klim- en wandelroutes nu afgesloten. Correspondent Angelo van Schaik vertelt dat er nog geen doden of gewonden zijn gevallen. En dat mag eigenlijk wel een beetje een wonder heten, want uh, waar dinsdag die halve berg naar beneden kwam, de Cima Falkner, dat is een vrij populair wandelgebied. Er uh, wordt bijvoorbeeld ook veel gezocht door Nederlandse toeristen. Maar de voorzitter van de Italiaanse bergreddingsbrigade heeft begin deze week wel gemaand tot voorzichtigheid. Inderdaad. Nou, en daarom zeggen ze: zoek lokale wandelgidsen of toeristenbureaus op om advies te vragen. voordat je op eigen houtje de bergen ingaat in Italië. Heb ik het weer nog? Het is een grote mix vandaag: zon, wolken en buien. En het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 can't flow crazy how that shipwreck meant my ship was coming in we talked the sun went down Johnny Depp has ever been to it. is het geluid van zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de mensen die in Nederland asiel aanvragen... komen de meesten uit Eritrea. Voor het eerst sinds 2016 komen de meeste aanvragen niet uit Syrië... meldt het CBS. De derde groep aanvragers van asiel zijn Turken. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... zijn zeker vier mensen om het leven gekomen en 52 gewond geraakt. De aanval begon met drones, daarna werden raketten afgeschoten... Het openbare leven in Shanghai is weer op gang gekomen na de tropische storm Komai. Er waren wat overstromingen en bomen zijn omgeweid, maar de gevolgen lijken mee te vallen. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Het weer, weinig zon en vooral in het zuiden en noorden wat buien. Het wordt een graad of 21. Dit is ZFM. M -m -m.